Het weer vannacht vanuit het westen bewolking, morgen af en toe een bui, in de middag ook periode met zon. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag zonnig en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A18 tussen Didam en Varsenveld en op de A32 tussen Meppel en Heerenveen.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 Op zondagmorgen als opener van de tweede uur van 7 samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Ul maakte met zijn scheurende Altsaks van 1939 tot 1965 talloze platen en hij stierf in het harnas tijdens een optreden met zijn band. Veel van zijn muziek, raag van toon, kwam in de hitparade terecht. En het verbaast mij dat zijn weggezonken muziek in deze tijd niet een revival beleeft. Vol vuur speelde Earl Bostick zojuist You Go To My Head en ik doe er lekker nog eentje. Een eigen compositie van Borstic waarin echte trekjes zitten van Take The A train. Earl Borstic met zijn orkest anno 1952 met de Steam Whistle Jump. <middels> as long as I oefenis op deze zondagmorgen. I Left My Baby. Een trek van mijn vakantie Jazz for Broken Hearts. Vertolkt door de blues- en jazzzanger Jimmy Rushing, die vooral bekend werd als solist bij de band van Count Basie. Mr. Five by Five, nou genoemd vanwege zijn gedrongen gestalte, werd in deze uitvoering echter begeleid door het orkest van Oliver Nelson, die ongetwijfeld ook het arrangement heeft verzorgd. Jaren geleden kreeg ik een CD met muziek van de Nederlandse Amstel Big Band, die verdiefend goed klonk. In de loop der tijd ben ik deze band echter compleet vergeten, maar hij bestaat nog steeds en telt maar liefst 18 muzikanten. Leider is de Duitse bassist, componist en arrangeur Sven Schuster. Luister naar de Amstel Big Band met Schusters compositie Gentle Oriental. Ray Mulliken was niet alleen een fantastische bariton saxofonist, componist en arrangeur, maar kon ook heel goed piano spelen. Na de dood van zijn vriend Antonio Carlos Jobim in 1994 schreef hij voor hem een muzikaal afscheid, 'Theme voor Jobim. En dat hoorden jullie daarnet, gespeeld door Mulken op de piano en op de trombone Bob Boekmaier, van wie ik vanmorgen al meer heb laten horen terug naar mijn andere vakantie-cd'tje, yes. Jazz, muziek uit de film- en tv-serie The Untouchables, gespeeld door de band van de Engelse orkestleider John Quackery. Mm -hmm. 2. Я не отгде в Ik had al Ik had al bij dag. Ik Ik had al bij Zwarte Augen, ofwel Dark Eyes. Onder deze namen kennen wij deze in de jazz verzeild geraakte volksmelodie. Maar het is van oorsprong een Russisch lied, Atsi Sjarnie. En ditmaal ook in het Russisch gezongen door de uit Rusland afkomstige Canadese jazzzangeres Sophie Milman. Haar jeugd bracht zij grotendeels in Israël door, waar ze veel naar jazz luisterde. En haar eerste album, in 2004 opgenomen in Canada, sloeg meteen aan bij een breed publiek. Een nieuw zwingend Nederlands jazzkwartet is Brut. Daarin zijn de hoofdrollen weggelegd voor saxofonist Maarten Hogenhuis en organist Volker Oosterbeek. Brut zal spelen op het komend Norske Jazz jazzfestival, maar hij is nu al te horen in CFMJS met het rappennummer Sly. Van 1967 tot 1975 was de detective serie Ironside een hit op de Amerikaanse televisie. En natuurlijk werd deze ook in ons land uitgezonden. Raymond Burr speelde de rol van de tot een rolstoel veroordeelde detective Ironside. De muziek werd gecomponeerd door Quincy Jones. En daarnet hoorden we de herkenningstune van deze serie, gespeeld door de Big Band van Quincy Jones, met als solisten trompetist Freddie Hubbard, Jerome Glissertson op sopraansax en Hubert Loves op de dwarsfluit. Rietblazer Fred Livington was mede-componist van de jazz-standard I'm Through With Love. De ballad is door velen op de plaat gezet. Ook door de Amerikaanse jazz- en gospelzangeres Lores Alexandria. En ze staat daarmee op de vakantie-cd Jazz for Broken Hearts. Lores Alexandria. Met Bud Schenk op dwarsfluit, Winton Kelly op piano, Ray Crawford gitaar, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb drums. I'm through with love. I'll never try again, said adieu to love, don't ever call again, Or I must have you or no one, that's why There. I have stopped my heart een van mijn favoriete trombonisten Bob Brookmeyer samen met noorse saxofonist Stan Getz in Sometime Ago. De tijd raast aan ons voorbij, maar het lukt nog wel om eventjes de zangeres Abby Lincoln te laten horen met Afro Blue van Mongo Santamaria. Coco, you rich as the night, Afro blue. Elegant boy, beautiful girl, dancing for joy, delicate world shades of delight. Coco, you rich as. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue assumes reality until was dan CFMJS van zondag 24 juni, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maar volgende week is er natuurlijk weer Jazz. Dus zeg ik samen met de Spaanse jazzpianist Tete Montulio: We'll be together again.